Mark Visser met het NOS-journaal. Acht landen nemen de 32 migranten aan boord van het schip Sea-Watch 3. Dat heeft premier Muscat van Malta bekendgemaakt. Ook de 17 mensen aan boord van een ander schip, de Albrecht Penk, zullen worden opgenomen. De migranten worden verdeeld over acht Europese landen, waaronder Nederland. De Sea-Watch 3 is al een maand op zoek naar een haven. De zijn onder meer afkomstig uit Congo, Libië, Egypte en Soudaan. De onderzoeksraad voor Veiligheid gaat bekijken wat er tijdens oud en nieuw misging bij de vreugdevuren in Scheveningen. Het gebeurt op verzoek van de Haagse burgemeester Krikke. Door de hoge brandstapel en de harde wind ontstond er een gevaarlijke vonkenregen. Die had veroorzaakt geschade aan huizen en auto's. Krikke had al een onderzoek aangekondigd, maar dat vond de gemeenteraad niet onafhankelijk genoeg. Op drie grote Duitse luchthavens wordt morgen gestaakt door beveiligingspersoneel. De vakbonden willen de vliegvelden van Düsseldorf, Keulen, Bonn en Stuttgart platleggen vanwege vastgelopen loononderhandelingen. De Duitse staking kan ruim 110.000 reizigers treffen. De luchthavens van Düsseldorf, die veel Nederlanders gebruiken, lijkt het zwaarst voor worden getroffen. Maandagochtend legden beveiligingsmedewerkers van de Berlijnse luchthaven Tegel en Schöneveld al het werk neer. De regering van Hamas in de Gaza-strook heeft 45 mensen opgepakt die zouden hebben samengewerkt met Israël. Arrestaties gebeurden in de nasleep van de mislukte Israëlische undercoveractie in Gaza in november. Daarop volgden een paar dagen van luchtaanvallen over en weer. Hamas publiceerde gisteravond een video waarin een aantal verdachten een bekentenis aflegden. Het weer, het is vrijwel overal droog. Vanmiddag af en toe zon en een graad of zes. Vanavond en vannacht opklaringen en landinwaarts kan het gaan vriezen. Morgen in de middag kans op een bui en twee tot zes graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Down, lie down. Remember, it's just you and me. Don't sell out, bow out. Remember how this used to be. I just want you closer. Is that all? Stay close to me. Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down this side. Sure, I can't accept that we are going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down this side. Let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down beside me. Sure, I can't accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Ooh, lay down beside me, oh, baby, baby, baby. Tell me how can this be wrong? Grant my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. And just let me hold you Don't shrug your shoulders. No. Lay down beside me And sure I can accept the will En dit is het uh, tweede uur van Zandvoort Lunch hier op CFM Zandvoort. En uh, we starten meteen ook gewoon gezellig met de artiest in het licht. Jazeker, want uh, u heeft geluisterd naar Paolo Nutini. Of Nutini, denk ik, dat je het moet uitspreken. Want het is een Italiaanse achternaam. Paolo Giovanni Nuttini, dat is zijn naam. En hij is geboren in Paisley op 9 januari 1987. En hij is een Schotse singer-songwriter. En zijn vader is van Italiaanse afkomst. Uit Barga, uit Toscane, En zijn moeder komt uit Glasgow. Glasgow, bedoel ik. En uh, ja, deze jongen... Ik, ik denk dat we er nog wel meer van gaan horen. En beetje, hij, bij toeval is hij eigenlijk... Uh, uh, wat meer uh, terechtgekomen in, in het artiestenwezen. Um, hij zou eigenlijk eerst vis uh, en chips uh, gaan, uh, gaan verkopen... want dat hey, deed zijn vader. Ik wil wilde een opmerking die... al maken. Hij is visboer ja. geworden. Ja, nou, ja, maar die, die, die zou hij die ook gaan opvolgen. Maar uh, hij, hij is door allerlei toevalligheden is hij, uh, toch muziek gaan maken. En doordat een uh, artiest ergens uh, verlaat was en men geen uh, vervanging had... en hij toevallig in de zaal stond... Uh, en zei van, nou, ik kan open ik heb mijn gitaar bij me... ik kan wel wat doen, is hij het podium opgeklommen. En dat heeft wel geresulteerd... dat hij uh, onder andere in het voorprogramma... op een gegeven moment is komen te staan... bij niemand minder dan bijvoorbeeld een Amy Winehouse... en een wow. Katie Tanstal. En uh, hij heeft zelfs in 2006... in het voorprogramma opgetreden... van de Rolling Stones in Wenen... Dus wow, wow, wow, uh, het, wow. ja, het is niet zomaar een, een, een hij, mannetje. Een, een, een, uh, ik, ik denk wel dat we meer van hem gaan horen. Hij zie. heeft ook wel eens wat weg... Hij heeft dan een beetje weg ook van Ellen Clark, vind ik, in zijn stem. Klopt, klopt. Ja, ja. Nee, die, daar horen we nog wel van. Uh, van wie we ook gaan horen, dat is Marijke. Marijke is nog steeds bij ons. En we hadden het net over uh, de voorstelling... semi-rondleiding in de stad Schouwburg... die dit jaar nog... Uh, mee te maken is, hè? want daarna niet meer, hè, uh, hangt er vanaf. Maar in ieder geval oh. tot mei, twee keer in de, in de maand, de eerste ja? zaterdag en de derde. Oké. Okay. En, en daarvoor kunnen mensen zich uh, via denk ik via de, de, de harmonie. In... Ja? Dat is 5, 12 12, 12. Een telefoonnummer. Het maar telefoonnummer. Ik neem aan dat er ook via de website gewoon kaartjes uh, voor gekocht kunnen worden. Uh, via de website van de, van de Schouwburg Filharmonie uh, kunnen ook kaartjes gekocht worden. Oké, okay. ja. en wat kost een kaartje? Weet je dat eigenlijk is dus 11 euro, inclusief een kopje koffie en een glas limonade. Nou ja, zeg. Ja. En, en daar ben je lekker een paar uur voor onderweg. Nee, en dan leer je uh, ruim een uur. Ruim een uur en ja. dan leer je van alles over de stad Schouwburg. En, en je, je ziet alles ja. van de stad Schouwburg... Ja. En je maakt nog eens wat moois mee. Wat leuk hoor. Ja, ja, echt heel leuk. Ja, ik ga het zeker doen. En uh, ik, ik denk dat ik ook met mijn ene kleinzoon kom... die zo leuk. benieuwd was naar hoe het er allemaal achter dat podium Precies. uitziet. Precies, ja. ja. Ja, unieke kans. Dus mensen, wilt u meedoen met die mooie rondleiding, met Marijke... en uh, dat toneelstuk meemaken achter de schermen... en alle ruimte zien achter de schermen... En alles te weten komen over de geschiedenis van uh, de stad Schouwburg, die 100 jaar is dit jaar. Uh, gaat u dan even naar de website van Theater Haarlem van de stad Schouwburg. En koop een kaartje A11 uh, Euro. Wat is dat daar nog? Wat krijg je ervoor? En dan gaan we straks, we gaan weer even een nummer draaien. En dan komen we straks even terug op uh, wat zich deze maand gaat afspelen op de dertiende rij. Ja, precies. Ja. ja. <laughs> Why can't this moment last forever, more? Tonight, tonight, eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go, and every breath I take I'm Hier op Zandvoort FM wil ik zeggen. ZFM Lunch is het. We liggen altijd overhoop mijn met de titel. Kijk, deze omroep heeft 27 jaar lang CFM geheten. En er kwamen steeds meer stemmen die zeiden van waarom nou die Z? Waar slaat dat op? Weet je wel? Ja, nou ja, het is een Z. ZFM, Zandvoort FM. Zandvoort Z. Z. Nou. Ik weet niet precies hoe ze erop zijn gekomen. Dus er gaan nu stemmen op om het ZFM te laten maken. En uh, dit programma heette altijd ZFM Lunch. En toen hebben we gezegd, van, nou, van laten we dit aan Zandvoort Lunch gaan noemen. Maar nou loopt het allemaal zo door elkaar... <tarend> dat iedereen die, die heeft het constant over ZFM, ZFM, Zandvoort... Oh, ja, ja, ja. Ja, ah. <tarend> Niemand weet meer hoe het hoort. <tarend> Maar goed, Rijken, we, we, we gaan het nog even met jou hebben over een, een stuk... wat deze maand opgevoerd gaat worden in de stad Schouwburg. Een stuk van jouw hand. Ja. Een stuk onder jouw regie. Ja. Uh, uh, uh, dus ja, het is helemaal jouw kind... Uh, uh, vertel ons eens, wat, uh, hoe heet het en wat, wat is het? Wat, ja, gaat, wat gaat er gebeuren? Er gaat heel veel gebeuren in de, in de voorstelling. Het is al uh, gauw, 25 januari. Ja. 25, 26, 27 januari doen 40 mensen aan mee. Uh, het organisatiegebeuren is in handen van Geoffrey Courgene van de Stichting Haarlemse Theatermakers. Het is een stuk dat gaat over... De heks van Haarlem. Malle Babbe speelt daar ook een belangrijke rol in. Uh, Malle Babbe wordt de heks van Haarlem genoemd, maar ze is geen heks. Want Frederik van Ede heeft van zijn heks een echte heks gemaakt. Okay. En mijn verhaal gaat over Malle Babbe die gaat uitzoeken... waarom heeft hij zo'n slecht mens van me gemaakt. Ja, ja. Dat gebeurt dus met allemaal voorvallen, het gebeurt met heel veel humor... En daar speelt dus de dertiende rij een hele grote rol in. En wat er gebeurt op die dertiende rij... dat kan en mag ik niet verklappen... want dan zou ik de hele voorstelling verklappen. Dat is jammer. Ik heb er gezeten van de week op de dertiende ja. rij. En je merkt... <laughs> En je merkte niks? Ik merkte helemaal nou, niks. Nou, dan mag je van geluk spreken, hoor. Oh. En dan mag je zeker van geluk spreken dat je hier nog zit. Huh? De Het geintje, ja. uh, uh, uh, uh, uh, de titel, de dertiende rij, maakt het ook spannend. Ja. En dat relateert dan weer aan de heks van Haarlem. Dat iedereen denkt, nou... De opening in 30 september 1918. Ja. En dan de Heks van Haarlem. Het was wel een hele moeilijke periode. Het was de laatste dagen van de, van de Eerste Wereldoorlog. Er was geen, uh, ook weinig eten. Er was geen licht. Het was allemaal heel sober. Ja. Dus het was een vrij zware voorstelling. Ik heb het hele stuk gelezen. En uh, het eerste wat mij dus opviel. Waarom wordt er zo, n, zo n negatief over de Heks van Haarnem geschreven? Mijn fantasie dus met... Uh, uh, knokploegen, om het zo maar te zeggen, gaan we naar de heks van Haarlem. Okay. Maar samen met die knokploegen uh, gebeuren er ook heel veel dingen. Het is honderd jaar historie. Bram en Freek, uh, die zijn begonnen in de Haarlemse Schouwburg. Ja, ja. uh, die komen erin voor uh, de, de Peter Loor, die Haarlem op de... de uh, uh, op de kaart heeft gezet met, uh, met zijn... Die, voor... die met krijgt, zijn... Ook, uh, rol, ja, krijgt ook een rol. die krijgt ook een grote rol. En dan hebben we natuurlijk het historische gebeuren van de smoes aan. Ik weet niet of je dat nog herinnert nee, in, de, nee. in de jaren zestig. Dat nee. is een, een stuk van centrumtoneel Centrum Toneel. En uh, in dat stuk uh, komt een, een, een vallens voor, uitvergroot, van hout. En die gaat dus in de voorstelling met een touwtje wordt hij omhoog getrokken. Okay. Op zich een hele eenvoudige regiefonds... Heel leuk, heel ludiek. Maar de burgemeester van toen, burgemeester Kremers, heeft het verboden. Gevolg was dat niemand deze voorstelling niet in de Haarnemse Schouwburg werd gespeeld. Nee, die werd dus in alle theaters in Nederland wel gespeeld. Behalve? Behalve in Haarlem. En door zijn opvattingen waren al die andere voorstellingen uitverkocht. Nou, zulke dingen die de geschiedenis ook vertelt van de Haarlemse Schouwburg... die komen allemaal in deze voorstelling. Er wordt heel veel gezongen, ja. er wordt heel veel gedanst. Ja. Prachtige melodieën gemaakt, gecomponeerd door Frido uh, de, Licht, de Licht. Die heeft dat echt zo subtiel en zo origineel gedaan, dat het een lust is om naar te luisteren. Hoe die veertig mensen dansen op het toneel. Ja. Bewegen op het toneel. Hoe de humor een plek heeft gemaakt. Nou zijn het uh, allemaal amateurs. Allemaal die oprechte amateurs. Ja. Oprechte amateurs, maar uit ervaring weet ik... want ik heb wel eens gezien hoe jij uh, amateur toneelspelers regisseert... en jij verheft ze tot pro professioneel niveau. Dus dat uh, wil helemaal niet onder gaan doen hè, voor professioneel toneel. Wat ja, daar gaat gebeuren. Uh, uh, het, het heeft uh, een niveau, maar dat wil ik ook. Hè? Ja. Het, het is het allerbelangrijkste. We hebben gisteravond gerepeteerd. Ja. Tot 11 uur. Nou, toen was het lang. En toen had ik een heleboel dingetjes nog. Puntjes. Ik denk: weet je wat, jongens, ga lekker naar huis. Ga lekker ja. slapen. Neem ja. een glaasje wijn. Ik zet alles even op de mail. Dus morgenochtend ja. vinden jullie. Uh, mijn kritieken, mijn aandachtspunten. Dus vannacht om half drie ging ik naar bed. Maar ik had dus Man, alles. Uh, ja. En dan kunnen ze in alle rust ja, de kritieken ja, even ja, lezen. Ja, ja. Om dan om elf uur nog te gaan zeggen dit, dit, dit dan en Dan pakken dat. ze het waarschijnlijk ook niet meer op. Het wordt een spektakel, begrijp ik uit jouw woorden. Het, het, het wordt interessant. Het wordt lachen. Het wordt uh, geschiedenis. Het zijn veel componenten die op één avond bij elkaar ja. gebracht worden... door mensen die allemaal um, enorm gefascineerd zijn. Ja, nog door... een leuke toevoeging ja. zelfs is... Dat Jaap Lampen, de directeur van de ja. Aan Schouwburg, een rol heeft in deze voorstelling. Oh, echt? Ja, Die oh, doet dat, ook is, mee. dat is wel heel uh, ludiek. Ja. Dus He? dat is ook ontzettend <laughs> leuk dat hij dat wil doen. Jazeker. zeker. Dus naast ja, zeker. Sprouts, wat hij nu net heeft gedaan, wat ja. laaiend succes is geweest, ontzettend leuke voorstelling. Jouw kleinzoon speelde ja. een prominente ja. rol ja. Op, op een hele leuke manier. Dankjewel. Maar Jaap is moe. <laughs> Ja. En die was gisteren toch weer de hele avond ook uh, aanwezig ja. bij deze repetitie. Goed hoor. Ja. Goed. Nou, dat, dat heel belooft leuk. heel veel. Um, ook, ook deze voorstelling is: uh, daar zijn de kaartjes voor te reserveren ja. via de Stad Schouwburg, ook, hè, ja. telefonisch of via het internet. Ja. Uh, neem ik aan. Kan je nog één keer het telefoonnummer noemen? 512 12 12 Ja, hoe simpeler kunnen uh, we het maken? Ja. Ja, voor de 13e rij 5, ja. 12, 12, 12. En ik denk dat Zandvoort ja. niet 023 ervoor hoeft te draaien. Ja, nee, dat, nee, dat hoeft ja. niet. Nee, nee, nou ja, wel via je mobiele telefoon, ja. maar niet via de vaste telefoon. Wie heeft er tegenwoordig nog een vaste telefoon? Ik uh. Ja, <laughs> ja <laughs> ik niet hoor. <laughs> maar ik ben ook 70. <laughs> <laughs> nou ja, dus uh, uh, mensen, 25, 26, 27 januari in de stad Schouwburg. De 13e rij, een veelbelovend toneelstuk. Marijke, ik dank je enorm voor je komst naar de studio. Ik vond het razend gezellig. Ik hoop dat je weer eens een keer terug wilt oh, komen... Mama. als je weer ja. wat hebt. En dan gaan we weer eens wat, wat, wat dieper over alles praten. Want we komen nu echt tijd tekort. Dat is heel jammer. Ah, um, ja. Maar ik wens je alvast enorm veel succes met de rondleidingen. En met het toneelstuk de dertiende rij. En uh, je gaat mij zeker zien. Die twee oh, leuk. keer. Ja absoluut. Ik kom kijken. Bij beide, bij beide dingen. Leuk. Ja, zeker. En dankjewel dat ik hier mocht zijn. Absoluut. Heel graag doen we gedaan. Je bent heel altijd graag. welkom. <laughs> leuk. leuk. Dames en heren. Dit was uh, Marijke Kots. En uh, we gaan verder... Applaus. We gaan ja. verder met muziek en daarna pakken we uh, het nieuws, denk o, ik. ook. ik ga nog eventjes <laughs> wat vertellen over de cultuuragenda. En natuurlijk nou, bepaal Dolly, ik dat. Wie ik de, ga even je ding snoeren je de baas eigenlijk. Bent, maar nee, maar. Nee, hoor, ik ben de baas. Hé <laughs> hey, Dolly, we hadden het net even over, ja. uh, yeah, over de vaste telefoon. Heel ja. veel mensen hebben geen vaste telefoon meer en bellen gewoon alleen maar mobiel. Ja. En afgelopen tien jaar is er heel veel uh, veranderd. En dus ik wil vragen of jij naar het volgende liedje wil uh, luisteren. En ja. daar gaan we zo meteen heel even over hebben wat er in die tien jaar tijd, want dit nummer is al tien jaar oud, um, veranderd is. En dit is het land van uh, Lange Frans en Baas B. Oké, okay, ja, ja, ja, leuk.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 Dan ben ik wel benieuwd of Dolly wel geluisterd heeft. Dank je, Frans Bas B. Ja. Terwijl Marijk in de studio is. Ja. Nee, dan ga ik niet luisteren. Ja. Dan, heb ik, dan zit ik zo te kletsen. Sorry, de opdracht sorry. Was, wat is er in tien jaar veranderd? Ja, ja nou nee, ja. Ik, ik kan, ik kan er nog heel steeds... Eten hey, we nog steeds uh, kroketten frikandellen? Ja, zeker. En ja, behalve dan de Turken en Marokkanen, hebben ja. we natuurlijk ook uh, Syriërs gekregen in Nederland en heel veel andere uh, ja, mensen ja, uit ja. verschillende landen. Maar ja. die we zijn nieuwe, nog veel multiculti uh, geworden. Het is nog veel meer, <laughs> want ze spreken ook over culturele. We zijn ja, inderdaad heel erg cultureel geworden met allerlei ja. landen. En dat is alleen maar. Uh, Mooi dat wij die mensen toch ook een thuisbasis hebben gegeven. Mm -hmm. uh, door uh, ja, toch die oorlogen die er, er bezig zijn. Ja, Sinterklaas ligt onder vuur natuurlijk. En toen vierden we nog echt wel wat, nog wat groter Sinterklaas. En dat gaat alleen maar groter worden weer door die hele discussie natuurlijk. We nee. hebben geen Koningendag meer, maar Koningsdag. Oh ja, dat is ook veranderd, ja. Um, André Hazes is nog steeds de baas in, uh, in alle kroegen. En al ja. is het misschien wel zijn zoon geworden... Ja, Balk en de... Ja, die is er natuurlijk niet meer. En ome Bush ook niet meer. Nee. Die zijn er nog wel, maar, uh, maar andere leiders geworden. Piet Paulusma, die vertrouwen we nog steeds voor geen meter meer. Niet altijd waar, maar... <laughs> en ja, één ding viel me op. Zes uur... Eten. Eten. Ja, dat nou, is ook niet meer echt. Nee, dat dat meer en iedereen tijd. komt niet meer op tijd. Nee, dat redt ook niemand meer. Nee, nee iedereen is heeft zo'n drugschema. Dus er zijn wel een paar dingen veranderd. Maar zoals de kroketten en frikandellen En um, ja, de oorlog in Irak is natuurlijk ook niet meer. Maar daar zijn andere oorlogen voor gekomen. Er zijn best wel veel dingen veranderd. Maar ook heel veel dingen gewoon hetzelfde. nog steeds hetzelfde. Ik vond het even leuk om daarop uh, terug te kijken. Dit uh, nummer is alweer meer dan tien jaar oud. Ja, ja, ja, ja. het gaat snel hè. Ja, het is snel. Ja. Weet je wat ook snel gaat? De klok. Ja, zeker. En ja, dan, want uh, ik, volgens mij moet ik alweer aan het nieuws beginnen, hè? Ja, heb je hem klaarstaan? Ik heb hem klaarstaan, maar ik heb geen update. Want we hebben zo gekletst. Dus ik heb, uh, ik heb eigenlijk niet gezocht naar nieuw nieuws. Nou, die was is er ook niet. Dus, uh... Ook nou, gelukkig. Dan wordt het een herhaling. Hey, klassman. Ja, er gaat heel uh, wat fout hier, geloof ik. Ik, ik. Oh, dat vind ik wel lekker hoor, dat dit fout gaat. Ik ben gek op dat Zet hem dan terug en, en, en uh, <laughs> dan gaan we gaan hem zometeen draaien. <laughs> hij, hij draait op jouw uh, scherm, dus oh ben uh, je dat nou? ik schoof de verkeerde de schuif open. Dus uh, dat was even. En uh, jij uh, zal nooit. Weet je, weet je wat, er, wat er op mijn. Uh, wat er op staat? Wat? Ja, dat, dat is heel erg. Ik kijk, wat heb ik op staan dan? Er staat seks. <laughs> Ja, vorige week hadden we het over poep en nu over seks. Nou het gaat lekker met die uitzendingen hier. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempier. Niet over seks hebben, hè? Nee, zeker niet. Ik ga het hebben over de kerstboomverbranding... want die gaat niet door vanavond. Dat is nou weer jammer. Ja, het stond voor vanavond gepland op het strand... maar de Zandvoortse brandweer vindt het niet verantwoord... om het door te laten gaan. Omdat de weersomstandigheden te slecht gaan zijn. En ja, het zou zomaar voor een onveilige situatie kunnen gaan zorgen. Ja, je, je, ja zoals het er nu uitziet, valt het wel mee. Maar ja, de, de, het schijnt toch dat... Uh dat de wind gaat toenemen. Oké, okay, um, een bestuurder is dinsdagochtend uh, op het dak van zijn auto... tot stilstand gekomen na een ongeval in Aardehout. De man reed over de N206, dat is de Boekenrodeweg, richting Haarlem... toen hij rond 7 uur ter hoogte van Aardehout van de weg raakte. Bij het ongeval zou hij een andere auto ook nog hebben geraakt... Meerdere hulpdiensten kwamen om uh, zich over het slachtoffer te ontfermen... en de bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken... maar kwam er met lichte verwondingen vanaf. En een scholier is maandagmiddag gewond geraakt... toen hij door een auto werd aangereden op de rotonde... bij de Julianenlaan in Overveen. De jongen stak omstreeks half drie met zijn fiets de rotonde over... toen hij werd geschept door de auto... Via de voorruit en de motorkap van het voertuig kwam hij op het asfalt terecht... en hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Uh, Zandwoorten staan heel positief tegenover toeristen... en zelfs zo positief dat de gemeente zich tot de meest gastvrije gemeente van het land mag rekenen. Net nog een paar andere. Dat bleek uit onderzoek van Booking.com. De Noord-Hollandse Kustplaats deelt de eerste plaats met vier provinciehoofdsteden. Middelburg, Utrecht, Maastricht en Den Haag. Geen van deze vier steden ligt aan, het, aan de kust. Dus met andere woorden, Zandvoort is de meest gastvriendelijke badplaats van Nederland. Voor het merendeel van de Nederlanders die in eigen land op vakantie gaan, is een vriendelijke, interessante lokale bevolking een van de voornaamste criteria bij het kiezen van een bestemming. Ruim zes op de tien ondervraagden gaf aan dat gastvrijheid zwaar meeweegt. Nou, wat dat betreft zit het dus blijkbaar helemaal jo. goed in ons mooie zandvoort. Wat doe je, je nou als mij, als, als nachtreceptionist? Ja, jongen, jij, <laughs> jij bent zo gastvrij bij jouw balietje. Hè? Daar, komt, daar <laughs> komt heel Nederland op af. <laughs> Ook ja, nog een kappie, ja, jongen ja, aan ja, die ja. balie dus. Ja. ja, zeker, ja. Nou, dat was het, uh, het, uh, uh, het nieuws. We gaan naar het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het blijft vandaag droog en we houden heerlijk periode met zon. De wind waait uit het noorden en is krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6 en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Nou ja, daar heb je hem al hè. Windkracht 4 tot 6 is net eigenlijk even te hard inderdaad voor een goede kerstboomverbranding. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en bij een tot zwak afnemende noordenwind daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke wind die draait van noord naar west. De temperatuur wordt niet hoger dan een graad of vijf en daarmee is het de koudste dag van de week. Tot zover het weerbericht volgens uh, weerman Rico Schreuder. Nou, gelukkig gaan het uh, van uh, harde naar zachte windjes. Ja, en, uh, ja. Dus. Dat was het weer, de agenda. We gaan meteen door met de cultuuragenda. Ik zat alweer met dat uh, ene nummer klaar. Goed, uh, zaterdag 12 januari 2019 bezetten ruim 20 mediacunstenaars... het historische gebouw van de kunstacademie... voor de tweede editie van Beam This. Daar installeren zij zich in de ateliers... en project, projecteren hun lichtbeelden waarbij alles geoorloofd is videokunst, installaties, games, videomapping, 4 sets slideshows... zolang er maar geprojecteerd wordt. U bent welkom vanaf 8 uur tot 12 uur. Daar kunt u komen kijken en de makers ontmoeten. Dus 12 januari om 8 uur en de entree is gratis... en ze zijn te vinden aan de Kleine Houtweg nummer 47... Vrijdag 11 januari om 8 uur is er in het mosterdzaadje te Sandpoort ook weer iets heel bijzonders te doen. Daar treden namelijk de zeer beroemde boeskito's op. En de boeskito's die bestaan uit Thomas Streutgers op de saxofoon... Jelle van Tongeren op de viool, Michael Serraus' gitaar en Ronald de Jong op de contrabas en zang... Zij gaan repertoire brengen van onder andere Django Rein Reinhardt... de swing, ook de calypso, de samba, de rock'n'roll en de klassiek. Het mosterdzaadje, te Zandpoort. U kunt alle informatie hierover vinden op het internet. Ook vrijdag 11 januari in de Luivel in Heemstede... is er een try-out van de Partisanen. En het, uh, deze voorstelling heet... Het leven aan zich. Het zijn twee beloftes van Thomas en Merijn. En de eerste belofte is... het wordt geen voorstelling over hoe het is om voor het eerst vader te zijn. Dat lijkt trouwens gezien hun beide privélevens op zo'n korte termijn... geen haalbare kaart. Dat is dus alvast een te geruststelling. En de tweede belofte is... ze gaan er alles, maar dan ook echt alles aan doen... om u te verbazen, te verwarren, te ontroeren en heel hard te laten lachen... Ze zullen u kortom op geheel partisaanse wijze kennis laten maken met het leven aan zich. Dolly, we gaan eventjes naar de, de, het liedje van de Zuidkik. en dan komen we zo meteen weer terug met ja, het, het tweede deel. Ja, maar ik wil deel. nog even zeggen dat het dus is in Theater de Luivel in Heemstede en dat de entree 18,50 euro kost. En tickets zijn te bestellen via het internet. Yes! Palai, palai, palai Vile para Ano ce -si ma Și Di cabre gândi mei să Mangeltu, batășale, mangeltu Castarogu ni pé, palai, palai, palai, le mansacune diperano, cheroci maie, di calbre gum sae so maile su maile su ma su maile su maile su maile su maile su maile su six. Zal je mangelt Ik wil hier nog net niet op Zandvoorts dansen, Dolly. Nee, hè? Nee, dat gaat je niet lukken. Nee, nee, dat is, nee dit nee. is anders dans, hoor. Ja, ja, ja, ja, dit is, dit is echt uh, muziek uit. Uh, uit, het, uh, uit de Balkan. Van uh, Saban. Uh, ik, ik hoop dat ik het nou goed ga uitspreken, hoor. Saban Bajamovic. En het nummer heet Sex. Ik, ik weet niet waar, hoe, het er, hoe het op mijn lijst kwam. Heel per ongeluk. Het, het staat natuurlijk in een van mijn playlists omdat ik graag een programma wil maken over... Uh, en dat, dat heet ZFM Zoek de Grenzen Op. Met allemaal van dit soort muziek. Lekker uit dit soort landen. Oh, en ik dacht het andere grenzen. He? Ik dacht andere grenzen. Oh, ja, nee, door de titel van het liedje. Nee hoor, nee, nee, nee, nee. nee. nee het gaat zuiver, zuiver over muziek. Ik heb oh, hem afgezet trouwens. Moeten we nog een stukje uh, cultuuragenda doen? Ik heb nog een paar dingetjes. Ja, ja, we gaan even naar de toneelschuur, want uh, daar gaan ook het een en ander gebeuren uh, over misverstanden over de romantische liefde want in Happily Ever After fileert Alink en Plukkaart op eigenzinnige en humoristische manier de romantische liefde of beter gezegd onze misverstanden over de romantische liefde. Alink en Plukkaart is opgegroeid met de romantische liefde. De Disney films en Titanic momenten zijn in het collectieve geheugen gegrift. We willen de ware hem of haar maar ja, wat gebeurt er dan als je die gevonden hebt? Wat, wat, wat komt er dan na die verliefdheid? En wat gebeurt er als die ware toch niet de ware blijkt te zijn... en voor eeuwig toch niet zo lang duurt als dat in eerste instantie werd gedacht? Nou, Happily Ever After gaat over een grote liefde... hoe mooi die kan zijn en hoe onverdraaglijk het is als die voorbij gaat... en over hoe doodeng liefhebben eigenlijk is... Alike Plukkaart laat zich inspireren door beroemde schrijvers. Zo bewerkte ze in eerdere voorstellingen al teksten... van onder andere Tchekhov en Edward AB. En daarnaast verschijnen ze los van elkaar op het toneel. Sander Plukkaart was onder het andere te zien... in het lijden van de jonge werter van toneelschuurproducties. En Yara Alink speelde onder andere in Donna Donna van Orkater... en werd voor haar rol genomineerd voor een Columbina. Um, eens even zien. Oh ja, ja. Dus het, het, het uh, wordt gebracht door Bos Theaterproducties. En de première is donderdag 10 uh, januari. En vanavond is na afloping, afloop van de voorstelling... dat is waarschijnlijk een try-out... Uh, dan vragen de jongere ambassadeurs van de toneelschuur... de regisseur en de acteurs het hemd van het lijf. En dat nagesprek is voor iedereen vrij toegankelijk. En uh, dat is ook onderdeel, dat nagesprek, van backstage. En ben je jonger dan 25, dan kost een backstagevoorstelling 12 euro... en een backstagefilm 6 euro. De normale prijzen zijn 18,50. Dan gaan we nog even kijken, want de Barok Opera Amsterdam... bouwt een muzikaal feest rond tsaar Peter de Grote... die 300 jaar geleden als timmerman in Amsterdam verbleef. U hoort muziek uit opera's van Lortzing, Donizetti en Gretri. In de voorstelling gaan vijf zangers op zoek naar de ware Peter. En door de drie verschillende talen ontstaat er een komische spraakverwarring... aangevuld met verkleedpartijen, snorren en mutsen... theatraal vuurwerk en muzikale hoogstandjes... een avond met een knipoog en een luchtig vermaak. Uh, de avond wordt uitgevoerd door het Barok Opera Amsterdam. En Frederik Chauvet neemt de artistieke en mu muzikale leiding op zich. En Nienke van den Berg heeft getekend voor de regie. Um, er is ook een inleiding om kwart over zeven. Die is gratis, maar die moet u wel reserveren. Uh, de kaartjes zijn te krijgen via de Stad Schouwburg. Er is een... Uh, Pauze om half tien. Het begint om kwart over tien. En de voorstelling duurt tot kwart voor elf ongeveer. En kaartjes kosten tussen de 24,68 euro en 33,93 euro. De rare prijzen, maar goed. Dan uh, nog even het laatste wat ik heb staan. Dat is van het Scapino Ballet. En dat is de voorstelling Tools. En Tools is geen gewone dansvoorstelling... maar een opwindende, high-speed choreografische achtbaan. Een voorstelling vol vaart waarin korte dansstukken van topchoreografen... en nieuw talent elkaar opvolgen. En daarmee is Capino's ballet Overdoos... een spannende en kleurrijke staalkaart van het moderne ballet. Pakkend, vernieuwend, theatraal, overdonderend of intiem. Um, deze voorstelling uh, begint of heeft ook weer een inleiding om kwart over zeven. Die is ook weer gratis, maar moet u wel in uh, reserveren. En dan is er een verheldende inleiding door een inleider, een dramaturg of een vraaggesprek met een van de artiesten. Uh, de voorstelling is op woensdag 16 januari 2019. En begint om kwart over tien in de stad Schouwburg. Prijzen variëren tussen de 26,74 euro en 35,99 euro. Tot zover de culturele agenda, Roy. Nou, en dan wil ik eraan toevoegen dan, uh, 25 tot en met 27 januari zijn de Nationale Theater. Is national... nee, het ja? nationale Graaf. theater weekend? Ja. En uh, voor meer informatie daarover kan je kijken op hun website www.nationaletheaterweekend.nl. en daar zijn allemaal leuke theatervoorstellingen te bekijken uh, voor tien euro. euro. Ja. En dat is uh, geen, uh, geen, geen geld. Geen geld, zeker niet. En in de stad Schouwburg is op die dagen de dertiende rij. Hè? Ja. Zeker weten. Zo is het.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 Het duurt te lang. Het duurt te lang. Het duurt te lang. Had ik net wel kunnen zeggen tegen je met de agenda, nee, grapje. <laughs> Ieder camere, nummer camere. draait hij met een bijbedoeling, die man. Dat is toch potverdikkie wat, hè? Ja, ja, ja. Camere. Ja, ja cabaret, ja. ja, camere, ja. ja. Dus, uh, hey, Dolly, <laughs> volgend uh, voor afgelopen weekend... Uh, ja. op uh, 6 januari heeft het uh, nieuwjaarsconcert uh, plaatsgevonden... in de ja. Agatha Kerk. Ja, en komt. wat leuk is, aankomende zondag wordt dit concert herhaald. Eerst hebben we van uh, 1 tot 2 uur een uh, voorbeschouwing... en dan komen al die gezellige mensen die daar op hebben getreden... komen langs en dan vanaf 2 uur zenden wij de, uh, ja, de, de, de, het concert uit. Ja, dus, hartstikke uh, leuk. Joh, met leuk. interviews, hè? Met Paul interviews ik. daarvoor. Ja. En uh, daarna het gehele concert live hier op ZFM Zandvoort uh, te horen. Ja. Dus uh, hartstikke leuk. En uh, we hebben in ieder geval, wat wel leuk is... we hebben in ieder geval uh, Manuska Sas de gast. En uh, zij uh, komt in uh, ieder geval praten over het mannenkoor en het Wapen van Zandvoort. Uh, is zij niet de dirigente van die koren? Ja ja hè nou, ja. opnieuw okay. bij het wapen of de wapenzangers is hij uh, de dirigent de, ja uh, alleen maar over speciale festiviteiten oké oh, oké okay, okay. nou spannend Leuk. ja zeker weten in ieder geval dat wordt, wordt vast een heel erg uh, gezellige uitzending ik ben ja. in ieder geval aanwezig in de studio en ja. we gaan er een uh, hele leuke uitzending van maken ja, ja en uh, dan hoop ik dat de luisteraars uh, met grote getalen aan de buis gaan zitten... of bij het internet of bij de radio. 106.9 of 104.5 op de kabel. Of natuurlijk uh, uh, via www.zfm-live.nl. En dan kunt u ook meteen meekijken in de studio. Hè, wie Zeker de weten. En, ja. en het volgende plaatje ja. draai ik ook met een bijbedoeling. Oh, oh mijn god. Nou, dan mogen we weer gaan raden.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 is het niet voor jou in ieder geval want anders moet ik ook slapen met jou. Dan ga je weg. Er zijn grenzen van buren Er zijn grenzen. Laat mij ik zeg, wel lekker met rust. Ik zeg het en ik denk bij mezelf van van, oh wat zeg ik ja, nou? Wat zeg ja, ja, ik nou ja, ja? Ja ja ja. Nou laten we maar niet uh, ik, ik, ik laat het even voor het is. We gaan hier psychologisch niet verder op in met freudiaanse gedachten of iets weet ik het. Met je Oedipus oh, complex. Maar, um, <laughs> <Ja>. <laughs> Hebben we nog een leuk nieuwtje? Ja, zal, ik, ja, ja. Zal, ik, zal ik een jarige opzetten? Ja, ik oh. heb er al eentje klaarstaan. Een oh, jarige. Ja? ja. ja. Deen Sanders. Ja. Ja, ja. welke maar, heb jij? Ik had, maar, neem je mij dan mee, had ik. Nee, ik had een Engelse plaat uh, klaar. Oh, een Omdat Engelse plaat? we al, al, al oh. twee Nederlandse plaatjes hadden gedraaid. Maar oh. als jij dat wil, dan gaan we dat gewoon doen. Ik vond het zo'n leuk nummer. Neem je mij dan mee? Neem je mij dan mee? Ja? Een Mijn muis. Ik, ik, heb, ik heb hem al aangezet. Eén ja, één moment, één moment. Niet zo snel, niet zo snel, niet zo snel. Ik ben, ik ben net lucky luke. Ik ben sneller dan mijn schaduw. Hij kan me niet bijhouden. Kijk, een jonge die, kerel. Die muis. Die, die oh, muis. je muis kan je niet bijhouden. Wat is er met je muis dan? Ik hoorde je net ook al over je muis. Hier, hier waar staat het, toch? Ja, nou... Nee, je bent jezelf aan het draaien. Ja, ik probeer dat uit te krijgen. Wat, wat, wat onze radio Gewoon die schuif weer naar beneden en mijn schuif omhoog. Je, je hebt de verkeerde schuif omhoog. Dat weet ik. weet ik, dat weet ik. ik ja, wil maar Je moet anders. mijn schuif omhoog. Wat wil je dan? Je ja. gaat allemaal dingen doen die niet kunnen. Alles kan. Nee. Wat doe je nou weer? Het is een artiest in het licht. Hij is jarig. Oh. Artiest? Hij oh, is, oh, is, is in ja. de bak. Nou. Hij is, de bak. nou Hij is jarig in dan. de bak. <laughs> die is, he he he Artiest in he he het licht. He en wij sluiten deze uitzending af. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Of en, morgen. Uh, ik ben er morgen weer. Waarschijnlijk met Ruud, maar misschien alleen. We gaan ah. het merken. Jeremy, tot morgen. Ja, Remy. Ik uitsen. bel wel. Uh. Alsjeblieft Rijks. niet zeg. Doei doei. Doei om te gaan naar een plek hier ver vandaag. <middels> nu York of Milaar. Met die blik in je ogen kijk jij me vragend aan. Ga we met twee. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey. Een nieuwe start. Kijk niet om, laat me zorgen hierachter en volg mijn hart. In mijn leven en dansen aan de blauwe Zee, Dan gaan we met z'n twee.